Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederlandse fabrieken onbemande vliegtuigen versoepelen. Door rompslomp en papierwerk loopt Nederland opdrachten mis, zeggen ze. In Nederland kosten dronebouwers bijvoorbeeld weken om toestemming voor een testvlucht te krijgen. In het buitenland gaat het veel sneller, waardoor daar eerder drones op de markt kunnen komen. De sector in Nederland vindt dat de regels in heel Europa hetzelfde moeten zijn... en vraagt Brussel om daar haast mee te maken. In Cambodja zijn de enige de twee nog levende kopstukken van de Rode Kmer veroordeeld tot levenslang. Het Cambodja-tribunaal van de VN oordeelde dat Nuon Chea en Khieu Sampan schuldig zijn aan misdaden tegen de menselijkheid. Door het schrikbewind van de Maoïstische Rode Kmer in de jaren 70 kwamen bijna 2 miljoen Cambodjanen om het leven. Als de zoektocht wordt hervat op de plek waar rampvlucht MH17 is neergekomen, wil de OVSE graag weer meedoen. Wij staan klaar om te helpen als er in de toekomst wordt gevraagd, twittert de organisatie. OVSE-medewerkers bekeken onder meer of het voor experts veilig genoeg was. Het onderzoek ligt nu voorlopig stil, omdat het in Oost-Oekraïne te gevaarlijk is. In Australië is het vandaag een dag van nationale rouw. Ter herdenking van de slachtoffers van de ramp met de Boeing hangen overal de vlaggen half stok. In Melbourne werd een herdenkingsdienst gehouden met nabestaanden. Ook premier Abbott was daarbij aanwezig, evenals de ambassadeurs van Nederland en Maleisië.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 Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Leidsendam, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 inzet voor ons. Want elke dag zijn er twee mensen beschikbaar... voor de meest drukke inzet van het jaar, geloof ik. Er zat allemaal wel euh, iemand op zijn duim daar. Ja, yo, dat is echt... Ja, nou, 40 tot 60 kinderen per dag die we behandelen. Ja, leuk, ja. Staan in een spijker, maar westbesteken. tot en met, nou ja, flinke kniewonden, ja, ja. planken op het hoofd, noem maar op. Dus dat is een hele drukke inzet. Dus ja, van klein tot groot staat op de evenementenkalender. En iedereen schrijft in. En dan ongeveer tien dagen van tevoren kijkt Rob Spruit, onze inzetcoördinator...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 Leuke, zaken. En de leuke zaken. Ja, dat zijn toch leuke ja, dingen? Ja. ja. Nee, maar alleen maar leuke inzetten nodig. Ja. En, uh, dat werkt gewoon ja. heel goed. Ja. ja. Want, uh, nou ja, eigenlijk is uh, bij alle evenementen in de hele zomer in Zandvoort... is er altijd een onderlaag en het is de Rode Kruis, hè? Ha, Eigenlijk begint hij over... al in maart, moet ik even zeggen. Want ja. in maart beginnen we altijd met het de, de 30 van Zandvoort en nee, dus de omloop. Eigenlijk begin je op 1 januari. 1 januari, klopt. 1 januari. Ja. En dan tot 1 december en dan halen jullie adem en dan begin je weer. Ja.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 Dus als je zegt van nou dat EBO, die flauwvallende mensen en dat bloed, daar hou ik niet van. Dan zijn er nog genoeg. Dan zijn er genoeg andere taken voor ons om, uh, om dat te doen. Ja.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 Nou, dat komt zo op, ja nou, dat, dat, Het is anders geworden sinds we bij het landelijk Rode Kruis ja, ja. horen. Uh, als je vrijwilliger bent bij ons, dan ben je lid. Maar dan hoef je geen uh, lidmaatschap te betalen. Omdat je betaalt met je vrijwilligersinzet. Okay. Uh, betaal je, ben je geen vrijwilliger, dan moet je wel lid worden. Dan moet je wel iets betalen. Hoe, uh, uh, geen vrijwilliger is dat ik alleen de cursus wil volgen. Nee, nou, dat je gewoon uh, en, het, uh, een, een lid wil worden van het Rode Kruis. Ja. Ja. Dat je, stem, ja. dan, dan ben ik lid van het Rode, het Rode Kruis, Kruis. Dan heb je ook stemrecht. Okay. Maar dan doe je geen vrijwilligerswerk. En op het moment dat ik uh, zeg, van, nou, ik wil...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 ja nou, Als je dat het helemaal exact op, wil weten... dan moet je het even onze voorzitter vragen. want en die weten het wel. Daar, weet je, dat, daar probeer ik me nu bij bezig te houden. Nee, moet je ik ben doen. meer van de, van van de inzetten, de inzetten. Ja. en gewoon ja. de, de acties... dan uh, het bureaucratische stuk. Ja, heel zoiets. goed. Nee. Als je er maar vier achterhoudt voor de laatste zondag van uh, september. Ja. Maar dat hoeft we niet per se ja je te zijn Goed zo. Um. Wordt vast geregeld.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 Even kijken hoe we dat precies allemaal uh, ja, parkeren en doen. Even wennen en de kinderziektes eruit. Precies, maken. weet je. Ja. Uh, voor de massa's was het er ineens. Toen dachten we, oké, okay, we, we hadden gedacht na het, na het seizoen, maar prima. We moeten er even aan wennen. Nee, zeker, want je maar we gaan erop uh, vooruit. Uh, met de DTM, uh, massa's mensen, dus dan moet je post moet op orde zijn. Ja. Maar ja, met de pot witte Verf heb je zo'n parkeerplaats hoor. En NP erop en dan klaar Precies, weer. precies. Groot roze voor. ervoor. <kwijnt> komt ook goed hoor. Groot, komt goed. Uh, wij. Uh, ja, nee, ik dacht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 Naar een, een heel rustig onderwerp, hoop ik. Ja, dat, <laughs> dat gaan we nog zien. Uh, we gaan het hebben over uh, zandsculpturen. Uh, inmiddels is het het vierde of vijfde jaar? Vierde jaar. Vierde jaar ja. dat de zandsculpturen in, uh, in Zandvoort staan. We zijn begonnen met een, een ja. Nederlands kampioenschap. Inmiddels is het uitgegroeid tot een Europees kampioenschap. Uh, de locaties gaan we straks over hebben. Hoe kom je van uh, nationaal naar een Europees kampioenschap? Zullen we even vertellen wie tegenover oh, ons nee, zit en, niet. Ja, maar het is, en, wie en wie antwoord gaat geven? Ik ben heel enthousiast. <laughs> nee, heel goed. Nee, dus dat is uh, Marcel Elsjan op Wipper. En Kitty. En Kitty kent u allemaal van uh, de schilderij... of de, de, de beeldende sculpturen van het Zandvoort Museum op dit moment. Ja, en zij gaan uh, iets vertellen over de sculpturen. En zodra het, uh, er nog iemand binnenkomt... hebben wij nog een kleine verrassing voor u. Maar...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 Want ook daar hebben ze een probleem met zand. Het is dus mm -hmm. ook helemaal rondgesleten. Woestijnzand. Uh, kun je ja. helemaal niks mee. Mm. Dus in en plaats van me... dat we water naar de zee dragen. <laughs> de slepen wij de zand, zand naar de, de, de woestijn. woestijn. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk een eenduidige soort zand. Ook wat eerlijker is voor de jurering. En dat soort uh, dingen ja, ja, natuurlijk. Ja hè? precies. Ja. Maar je hebt tienduizenden soorten zand. En, en waar, waar komt dit vandaan? omgeving van Nijmegen? Dit komt uh, uit de buurt van Nijmegen. Ja. Oké. Okay.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 daar een beetje in kunnen sturen. Ja, ja. Maar uh, uh, het is wel zo dat je dat van tevoren moet claimen. Dat klopt. Ja. Goed, het kruiswerk op zich? Nee, de, de, de, zeg maar de EK-titel. Oh, op de naam. die manier. Ja. Want anders uh, uh, kan jij dat volgende week ook verzinnen. Anders. Ja. Dus je moet die naam echt claimen. Ja. En er zit nog een prijskaartje aan ook.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 gaan boetseren en dat en kan dus niet. Het, het nee. is beeldhouwen. Het is echt carven, snijden in het zand en ik weet hoe het, ik weet hoe het hoort, hoe het voelt, hoe het luistert. Want Je, heb luistert, je, je luistert. Heb ernaar. je daarin voorgeoefend eigenlijk? Ik kan me beetje voorstellen voor... dat. Ja, maar ik had dus niet dat juiste zand ter beschikking. Maar, maar uh, ik, nee, ik, ik, heb aanwijzingen gekregen. Ik ben, ik ben meegelopen met Maxime, een van de van de van de van de deelnemers. Geluisterd, heel veel informatie en toen uh, in het diepe gegooid en. Uh,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 Wat ik, waar ik mee bekend ben. En als ze dan een beetje meewaardig staan te kijken, dan stuur ik ze ook wel even naar binnen. Zeg, kijk, maar even binnen wat ik eigenlijk wat ik normaal gesproken doe. Maar ja. volgens mij krijg je alleen maar leuke opmerkingen. Ja, er is ik toch krijg... niemand nee, die zegt, nee. oh, dat kan ik ook? Nee. ze zijn dol enthousiast dus voor het hele evenement ook. Ja, en, uh, ja. Uh, ja. het is een mooie wedstrijd. De... Ga jij ook, uh, uh, er, ik zie ze bij uh, het Wapen van Zand. Okay. Ik zie lekker koffie drinken en ja. eten. Ga jij daar, ben je opgenomen in die groep? Nee, nee. Nou, nou, gisteren toevallig was het, mu uh, het ons museum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 Okay, die mensen die komen elkaar tegen over de hele wereld, de hele, het hele jaar door op allerlei projecten. Ja. Dus het, zijn, het is ook eigenlijk een grote vrienden Ja, en, dat, dat merk je. Echt, ja, ja, het, is ja. nee. het is een gezonde concurrentie. Ja, het is niet echt een competitiegevoel. Het is een. Wat leuk jij bent hier ook weer. Ja. En dat ja, voelt kom, zo fijn. Dat is dat een herkenning. Is is bijvoorbeeld in Amerika, want daar zijn ze, dus ze elkaar af en toe de hersens in tijdens een, uh, een wedstrijd. Omdat ze we zo ontiegelijk fanatiek zijn. En hier gaat het veel meer om. Ik wil iets moois creëren, ik wil kunst creëren. Ja. En euh, ik geef mijn beste, uh, mijn ja. beste capaciteiten ja. geef ik aan zo'n sculptuur. En dat speelt veel meer dan de echte competitie. Ja, dat, dat waarom, geeft ook veel vrijheid. Waarom, waarom zit dat verschil daarin eigenlijk? Want in Amerika is ook een kampioenschap. En. Uh, is het ja, fanatisme dat, van, van, van, ander, van het is een ander soort? Ja, uh, Amerikanen zijn sowieso veel competitiever ingesteld dan, uh, dan Europeanen, uh, op een heel ander niveau. Uh, daar gaat het ook over gigantische prijsbedragen ja. en geldbedragen. En het uh, nou, is niet de stijl waarin uh, Nee, dan in wordt Europa het anders, hè? Ja. Ja, ja, dus we zijn uh, vandaag begonnen. Ja. De officiële opening is wanneer? 8 augustus. 8 augustus. En die wordt spectaculair. Ja. En uh, dan komt nu onze verrassing volgens ja, mij... Ik wou nog wel even vertellen dat de 8e ook de prijsuitreiking is. Ja, klopt. Ja, dat ja, dat want er wordt een hele week werkt en bij, de, verwerkt. Opening. En bij de, de opening de tentoonstelling ja. zal ik het maar noemen is ook de bereikt. En er zijn ja. de jury rondes. Dus de, ja. de jury, ja. uh, jullie dood... lopen constant rond? rond? Nou, nee, we vanaf krijgen een rondleiding een... ja, om we Om twee uur is er een briefing met de juryleden. Uh, zodat ze ja, meer weten waar ze op moeten letten en waar een goede sculptuur aan uh, moet voldoen. Aan, aan voldoen. En, het, en het onderwerp dit jaar is muziek en dansen. Ja, ja, ja. Ik die kant wou ik op. Muziek, ja. Ja. muziek en dans. En nou hebben we het bruggetje nou, gemaakt. <laughs> uh, achter jullie staan een aantal heren uh, van het Zandvoorts mannenkoor. Het belangrijkste. Oh. Ik slik deze even in. Uh, de aarders, laat ik het zo zeggen, die staan hier. Vooral links en rechts.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 Heen, twee, twee. We gaan naar voort bij de zee Met vader, moeder, met zus. O, oh, mijn Piet, Ante Griet en de, de hele de familie dus We gaan naar voort bij de zee Neem de broodjes en koffie mee Oh, het is een zaligheid, die van de duinen glijt. En de zand voort van aan de zee. Nou, dat was het een klein beetje. <laughs> nou, ik... Uh...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 Um, even kijken, wie zit er nog meer bij? Uh, Slava uit de Oekraïne. Die is professor, beeldhouwer aan de kunstuniversiteit in Kharkov. Zij doen dit dus um, gewoon naast hun werk? Uh, uh, nee. Min Slava of meer. Slava wel. Uh, Maxim heeft het hele architectuurverhaal losgelaten... en bouwt alleen maar zandsculptuur. Goed, ja. En even Goed. over waarbij haar, Waarbij zijn voorliefde voor de architectuur ook duidelijk nou, naar voren zit. Zie je, je zit. ook in zijn stuk? Ja. Ja. Ja, ja Want iedereen heeft wel... Een stijl. Zo beetje, ja, maar zijn eigen specialisme. Ja. En dat ja. hangt af van de achtergrond... en ja. de, de, de, de opleiding die ze daarvoor hebben gedaan. Ja, want ik hoor jou... Was, uh, sorry. Omdat jij daar insprong over die, uh, die stijlen... Ja. zie jij dat als eens bij anderen...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 hoe heet die Dat is uh, www.wssa Willem Simon, Simon Anton,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 Oh, stond je stond hij net ook te zingen waarschijnlijk. Uh, wat, ja, als uh, zou zo als jij dat kunnen. zou zegt van die uh, winkels, er is natuurlijk ook een, er zijn meerdere kleine sculpturen. Is de de, de soort winkelroute is het toch? Nou, de, de, sterker nog, uh, er is een zandsculptuur in de route. Want uh, dat is dit jaar voor het eerst um, in Nieuw Vennep. Uh, dat is een stukje weg hier vandaan. Ja. Er staan sinds juni al twee grote zandsculpturen en ook nog eens een keer vijf kleine...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 Leiden heeft, heeft interesse getoond. Dat wordt een, het wordt een landelijkheid. De dus. Het wordt een hele lint van zelfscultuur. Ja, is uiteindelijk, uiteindelijk de bedoeling. Ja, de bedoeling is dat we zeg maar, vanaf mei tot en met augustus... bezig zijn met overal zandsculpturen neer te zetten. Die mensen op de fiets, met het openbaar vervoer, met de auto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 Way I'm down so.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 Als mijn vrouw zegt van uh, ik denk dat ik dat leuk vind... dan zeg ik van nou vertel maar waar het vandaan moet komen... en dan gaan we het halen. En, uh, dus wij stimuleren elkaar altijd om uh, allerlei dingen te proberen en mm -hmm. te doen. En uh, ja, daar lag dus de boot weer uh, nu naast de tent. En uh, de vergunning is aangevraagd. En uh, inmiddels heb ik wel begrepen ook dat, het, uh, dat die waarschijnlijk er ook wel gaat komen. Dus uh, we willen die boot gaan gebruiken om uh, te gaan varen met gasten. Uh, of op het mooie zomerdag uh, van het terras en anders bij de evenementen...